Middernacht, het begin van maandag 16 april, Maud Schreurs met het NWI-journaal. De Franse staat neemt vanaf 2020 stukje bij beetje de torenhoge schuld over van de Franse spoorwegen. Dat heeft president Macron bekendgemaakt. De schuld is met 47 miljard euro zo hoog dat de staat hem niet in één keer over kan nemen. Frankrijk zou dan niets meer voldoen aan de norm dat de staatsschuld hooguit 3 van het bruto binnenlands product mag zijn. Boze Ajax-supporters hebben in Amsterdam urenlang de spelersbus tegengehouden bij de Johan Cruijff Arena. Zo'n 150 fans stonden de bus op te wachten na de verloren wedstrijd tegen PSV, dat afgelopen avond landskampioen werd. Volgens getuigen was de sfeer bedreigend, dat was ook politie. Directeur Edwin van der Sar en trainer Erik ten Hag stapten uit om met de fans te praten. En kort na tien uur mocht de bus doorrijden. De Russische onderzoeksjournalist Maxime Borodin... die vrijdag uit het raam van zijn woning was gevallen, is overleden. Hij raakte bij zijn val van de vijfde verdieping zwaar gewond... en is niet meer bij kennis geweest. Volgens de autoriteiten heeft hij zelfmoord gepleegd. Maar de hoofdredacteur van de nieuwssite waarvoor hij schreef... betwijfelt dat. De 32-jarige Borodin schreef de laatste tijd veel over de dood... van Russische huurlingen die meevochten in Syrië... Daar kwamen mogelijk 200 Russen om bij bombardementen... door de internationale coalitie, die wordt geleid door Amerika. Twee oud-medewerkers van de MIVD vrezen voor hun leven... door informatie die Marco Kroon naar buiten heeft gebracht. Kroon vertelde eerder dit jaar over een geheime operatie in Afghanistan. De MIVD'ers zeggen dat zij zelf en hun families nu gevaar lopen... en daarom spannen ze een rechtszaak aan. Het weer op sommige plaatsen kan wat regen vallen. Vannacht kan het lokaal nevelig worden, bij minima rond 9 graden. Overdag eerst veel bewolking, met landinwaarts soms een bui. Later meer zon, het wordt 13 tot 17 graden. Dit was het NWS Journaal. Goedenacht luisteraars, fijn dat u luistert naar Hilversum 1, de zender van alle Nederlanders en in Nederland verblijvende belastingbetalers. De zender die een pluriformiteit van uitgangspunten, ideeën en meningen weergeeft, waar wij dankbaar voor mogen zijn. De komende twee uur worden ingevuld conform de missie en visie van de publieke omroep voor weldenkend Nederland en dergelijke. En ik, prims Joram sjou maak dit programma... samen met technicus Anne Bakema en Damien Dooglaneweigel... die al het werk achter de schermen doet. Vanaf ga ik met twee gasten praten over onderwijs en onderzoek... maar vanwege de vele verzoeken aan mij om iets te zeggen... over het voorhoor van Mark Zuckerberg voor de Senaatscommissie... in de Verenigde Staten van Noord-Amerika... moet ik daarmee beginnen. Ik had ook kunnen beginnen met de randebielen... die de bus tegenhouden van Ajax omdat die verloren hebben. Rare figuren. In het voetbal heb je winnaars en verliezers... en iemand wordt kampioen, maar goed, dat... Dan zal ik jullie wel. Ja, als je in de achterlijkheid gelooft dat uh, uh, elf voetballers niet mogen verliezen, omdat je dan de bus gaat stoppen, is het bij echt niet goed bij je hoofd. Maar goed, wij mensen zijn rare dieren. We krijgen heel vaak informatie waarvan wij weten dat het waar is, maar wij kiezen ervoor om het te negeren. Laat ik mezelf als voorbeeld nemen. Ik weet dat roken slecht is. Ik rook al vanaf mijn 12e, 13e jaar en ik doe het nog steeds. Ik weet dat het longkanker kan veroorzaken en ik weet dat het slecht is voor mijn luchtwegen. Toch blijf ik het doen. Mijn verdediging? Ik heb het recht om mijn lichaam te vernietigen. Ik wil dood. Natuurlijk is het een vals argument, maar wat dondert het? Ik vind roken lekker. Dus ik ben een sukkel die zich door de tabaksindustrie laat uitbuiten om een giftig product af te nemen en ze veel winst te laten maken. Want er zijn miljarden mensen die niet roken. In mijn naaste omgeving ben ik als roker een minderheid. Zaterdagavond was mijn kook-eetclub weer bij elkaar. Van de zes mensen rookten er twee, Jan en ik. Vier mensen die niet roken zijn even gelukkig misschien wel gelukkiger dan ik. Ik ik weet dat ik zonder die sigaret beter af ben, maar ja, het is zo lekker. Die sigaret draagt verder niets bij aan mijn leven. Economisch niet, sociaal niet. Sterker nog, het kost mij geld en sommige vensen vinden mij zo'n zwakke loser... dat ze geen zaken met mij willen doen. En toch rook ik nog steeds. Ik ben dus een achterlijke idioot die ondertussen wel anderen de maat neemt... als die bijvoorbeeld geloven in God, Allah, Bhagwan, Jehovah... of als ze stemmen op de PVV opdenk of denk. Kortom, ik ben een hypocriet. Facebook is de virtuele sigaret. U weet allemaal dat het slecht is voor uw privéinformatie. U weet dat via slimme algoritmen informatie over u verzameld wordt, waardoor Facebook u beter kent dan u zelf. En dat u daardoor een prooi wordt voor gerichte beïnvloeding, waardoor u een slaaf wordt van bedrijven en personen die over uw rug geld verdienen. U wordt de ideale melkkoe van Zuckerberg en zijn trawanten. U weet het. Niet alleen ik gil het vandaag, anderen doen het al jaren. Maar net zoals ik door rook, zoals ik door blijf roken. Facebookt u door en om de zoveel tijd ontdekt de massa-media weer iets fout bij Facebook, net zoals bij mijn sigaret. En in iets ontdekte de wereld dat er rattengif in die sigaret zat, of dat die kapitalistische patjepeers van die tabaksbedrijven maffiapraktijken gebruiken om de waarheid over die sigaret binnen de kamers te houden. Dan komen rokers in het geweer en he, organiseren ze massaal een publiekelijke 'ik stop met roken' evenement. En dan lukt het weer om een paar mensen te laten stoppen met roken, maar die sukkelprimerareschuur rookt gewoon door. Arjan mag heeft voor de virtuele sigaret Facebook de afgelopen week zo'n stop met giftige troep-evenement georganiseerd. Het zal niet de laatste keer zijn, en net als bij de sigaret zullen mensen die nu gestopt zijn terugvallen en weer dat verslavende nutteloze Facebook in hun leven toelaten. Ik heb bazen van tabaksbedrijven in de afgelopen 30 jaar zich getuigen voor senaatscommissies van de Verenigde Staten van Noord-Amerika, net als Mark Zuckerberg, zaten deze halve criminelen en hele charlatans strak in het pak met de uitgestreken, uitgestreken gladgeschotenheid smoel te liegen, bedriegen en verdraaien. Net als Zuckerberg hebben ze honderden miljoenen... die ze over de slachtoffers hun rug hebben verdiend gebruikt... om politici om te kopen en te beïnvloeden. En zoals, de zoals, zoals, en zoals de tabaksindustrie is gelukt... om hun product legaal te houden en geld te blijven verdienen... zo zal het Mark Zuckerberg lukken... om zijn virtuele sigaret Facebook in stand te houden. Want als je eenmaal een junkie bent, dan blijf je dat. Verstandelijk weet ik dat die sigaret weg moet... Verstandelijk weet ik dat ik moet stoppen met roken. Maar ik ben nu eenmaal een achterlijke idioot... die dat trekje rook zo lekker vindt... dat ik mijn geld en mijn leven letterlijk in rook doe opgaan. U als verslaafde Facebookgebruiker weet dit allemaal... maar u kiest ervoor om u te laten uitbuiten. Dus wie ben ik om u de maat te nemen? Wat ik wel steeds zeg... Als ik longkanker krijg ga ik mijn medemens en ons zorgsysteem niet belasten met dure nutteloze behandelingen, maar pleeg ik zo snel mogelijk euthanasie omdat ik het zelf heb gezocht en de consequenties moet aanvaarden. U als Facebook-gebruiker moet geen huilu huilu doen als u erachter komt dat u bent gemanipuleerd en bespeeld door Facebook. Laten wij dat afspreken. En voor ouders die kinderen hebben weet u wat de beste manier is om niet verslaafd te raken aan iets? Er nooit mee beginnen. Dus misschien moet u maar de verloren generatie zijn die door Facebook wordt uitgebuit... Maar kunt u uw kinderen beschermen tegen dit gezwel? Ik rook een zuider kapot. Ik loop in zuidelijke shot. Ik eet wat dan En uit de muren in de Ik leuk gewoon zonder katoen. Ik heb auto tegen een boom. Ik stronk strompend achter het stuur. En ik ga best niks in de natuur. Luisteraars, wij zitten in de nieuwe studio van Hilversum 1... en zoals allerlei nieuwe dingetjes is het even wennen... maar het gaat steeds beter en volgende week wordt in deze studio... een heuse platenspeler geïnstalleerd... omdat de grote Pierre, Couba met Pierre Courbois met zijn zoon en kleinzoon komen... om zijn 78e verjaardag, die dus echt maandag volgende week er is... 23 ste te vieren. Heeft u vragen aan Pierre, wilt u iets van hem horen... moet hij iets vertellen, mail naar zwarte prietpraat Als sympathisant van de voetbalclub Feyenoord... Feliciteer ik voetbalclub PSV met het terecht behaalde kampioenschap. Ik hoop dat ze volgend jaar de Champions League winnen. En ik feliciteer voetbalclub Ajax. En hoop met hun tweede plaats. En hoop dat zij anders volgend jaar de Champions League winnen. Tegelijkertijd condoleer ik de Syrische vluchtelingen in de kampen rondom Syrië. Die al bijna zeven jaar verdreven zijn van huis en haar. Trouwens, prachtig interview van Mieke van der Wijs zo net in het Oog over Syrië dat ze al zeven jaar verdreven zijn van huis en haard... en slechts spionnen zijn in een internationale machtsstrijd... waardoor de kans dat zij en hun kinderen een fatsoenlijke toekomst krijgen minder wordt. Ik hoop dat wij meer van deze vluchtelingen in ons land kunnen opnemen... zodat hun kinderen, die mede door oorlogshandelingen van onze militairen... want onze F-16's hebben ook gebombardeerd in Syrië... waardoor mensen op de vlucht moesten van huis en haard verdreven kunnen zijn... dat wij de mensen in ons gaaf landje kunnen helpen. Ah, Anna heeft een een bamboefluitconcert van het Wilhelmus opgedoken. Kijk, dat mag jij als inheemse Nederlander, de trotse Fries, die mag dat. Luisteraars, u en ik weten dat het belangrijk is om, het, om in het leven om iets te leren. Onderwijs is de sleutel tot emancipatie en ontwikkeling. Wij weten dat je in Nederland altijd werk zal hebben voor mensen die verstand hebben van verwarmingen, van auto's, van apparaten, maar ook dat er altijd werk zal zijn voor artsen, verpleegsters, politieagenten. En omdat wij belasting moeten betalen, uh, moeten betalen, zullen er altijd. ...altijd voor mensen die kunnen rekenen en tellen... ...en regeltjes toepassen werk zijn. En omdat de iedere maatschappij liefregels zijn... ...zal er ook altijd werk zijn voor mensen die regels bestuderen... ...en toepassen, dus juristen. Kortom, het is wel duidelijk dat er heel veel werk is en zal blijven... ...maar dat als mens je permanent je moet ontwikkelen... ...en dat jij als individu ook zelf bepaalt waar je wilt werken en waarom. Vannacht ben ik vereerd dat mijn lieve vriendin Jessica hier... ...samen met haar collega-onderzoeker... ...om over de arbeidsmarkt en onderzoek te praten. Mijn gasten vannacht, twee vrouwen die hard werken... zodat andere mensen kunnen werken en geld verdienen. Wetenschappers die met de poten in de modder van werkgelegenheid staan. Mijn goede vriendin Jessica van der Bos en haar collega Mirjam Baas. Zo. <applaus> so. Hey, Jess. Hoe gaat het? Ja, heel goed, Prem. Oké, okay, we zijn vrienden en jij vond, want luisteraars, het, het, het, het werkte zo. Als Jessica iets tegen me zegt, bleek in het verleden, deden we ook met mijn radioprogramma Primetime. zat ze op de katholieke universiteit van Tilburg. Nee, hoe heet het officieel? Katholieke Brabant, hè? Tilburg University. Oh, ja, en dan reed ik met mijn bus en dan hadden we heel leuke uitzendingen. En uh, nu hebben we elkaar een tijdje niet gezien. En toen zei jij tegen me, Prem, Mirjam Baars moet aan jouw luisteraars worden geïntroduceerd. Waarom? Uh, Mirjam is bezig met het Nationaal Onderzoek Talentontwikkeling. Mm -hmm. En uh, nou ja, wij kennen elkaar vanuit uh, de Vrije Universiteit. Waar ik destijds betrokken was. Onder andere bij talentontwikkeling op postacademisch <laughs> niveau van advocaten. <laughs> waar wij ooit nog een prachtige alumniebijeenkomst hebben georganiseerd. met jou als uh, object van de Socratische gespreksmethode. Ja, toen ik iets heb bekend wat ik verschrikkelijk vond. maar niemand anders verschrikkelijk vond. <laughs> Dat vond ik zo grappig. Ja, ja. ja. Nee, dus uh, uh, je als mensen doorlopend blijven ontwikkelen. Is, uh, heel belangrijk Dat is de rode draad in mijn leven, mijn carrière. Een aantal jaar geleden toen ik bij de Universiteit van Tilburg kwam werken... heb ik Mirjam leren kennen. En uh, inmiddels zijn we uh, nou ja, meer dan collega's. En help ik haar bij haar onderzoek naar talentontwikkeling in organisaties. Oké, okay, Maar jij hebt altijd de goede neus gehad voor onderwerpen... die interessant en boeiend waren. Wat is zo interessant? Als, als ik een twaalfjarige dommerik ben. Wat is zo interessant aan wat Mirjam doet? Waarom luisteraars? de komende twee uur met veel aandacht moeten luisteren. Um, nou ja, dat, he, dat heeft ook wel te maken met mijn passie. Ik vind dat je als uh, mens jezelf moet blijven ontwikkelen. Toen ik vandaag in de auto zat met mijn jongste van elf... vroeg hij wat ga je vanavond dan vertellen als je bij Prem uh, op de radio bent. En, luisteraars, haar zoon van elf rugbied, hè? Dat is echt een mannensport. Beide zonen rugbieden. Ja, alle twee. Ja, ja. maar de, die, ja. die rugby, dat is echt een mannensport. Dat is een gave sport. Absoluut, absoluut. Maar goed, ik heb hem uitgelegd dat als hij straks klaar is met school... zijn middelbare school en zijn vervolgopleiding... Dat dat hij dan eigenlijk nog niet uitgeleerd is. En dat het belangrijk is om jezelf te blijven ontwikkelen... ook als je niet meer verplicht naar school hoeft. Ja. En dat is denk ik de kracht ook van uh, het onderzoek wat Mirjam uh, doet. Oké, okay. dokter Mirjam Baas, U bent directeur van onder onderzoeksbureau Satisfaction. Maar ja, je hebt Satisfaction, je hebt Motifaction, je hebt Kully. Dus waarom kies je? Hebt u die naam gekozen? Ik heb hem zelf gekozen. Ja, maar waarom een Engelse naam? Uh, ik vond hem wel. Eigenlijk heb ik ook wel een beetje het idee gehad. Ik, ik vond het heel erg klink als satisfaction. Ja. En in die tijd vond ik ook de Rolling Stones ook wel heel aansprekend. Ja, dit uh, is geen pluspunt, hè? The <laughs> Rolling Stones is een okay, En ik vond het uh, ook heel mooi weergeven. En ik denk dat dat uh, een beetje de rode draad door mijn loopbaan is. Ik vind het heel belangrijk dat mensen. gegeven het feit dat iedere mens 80.000 uur van zijn, werk, van zijn leven werkend doorbrengt, gemiddeld. Hoeveel uur? 80.000 uur. Dat is behoorlijk. Aan de Baker, heb je 80.000 uur. Tot, tot, tot, tot welke leeftijd ja, komt tot je? dat? Ja, totdat je met pensioen gaat, bij wijze van spreken. Ja, ja. maar ik heb net gekeken. Mijn AOW-leeftijd is nu bijna al 69 jaar. of acht, ja, jaar, dus, maar, maar hoe berekent u dat? 40 uur per week? Ja, ik, ik heb het inderdaad via internet uh, bekeken. Van hoe zit dat nou eigenlijk? Maar het werk en leven gemiddeld beslaat dat zo'n 80.000 uur. En dat is een gemiddelde. Hè? Bij de een zal het langer zijn, de andere wat korter. En als je van je hobby je werk maakt, zoals ik. Ik werk ja. dus eigenlijk 24 uur per dag. Behalve als ik slaap, maar dan denk ik ook nog. Maar, maar, maar, maar hoe hebt u dat gemeente aan een 40-urige werkweek? Ja, ik heb de berekeningen zelf niet oh. helemaal gemaakt, moet ik eerlijk over oh, zeggen. Dus, geplicht, ja, ja, ik okay, heb ja, ja, geen bronvermelding ja. gedaan. Goede introductie voor de directeur van Catus Action. Ja. Maar ik, alles wat ik in dit programma doe, is plagiaat. Ja, ja. Ik had al alle dingen voor andere mensen. Maar, ja. ga, ga maar, maar ik, als ik zo kijk, en, en, en volgens mij geldt dat voor heel veel mensen, zeker hier aan tafel, zijn de meeste mensen best wel een belangrijk deel van hun, werkend leven, of hun leven werkend bezig. En uh, ik vind het dan heel belangrijk dat je werk doet, wat heel erg met een zekere passie gedaan kan worden. Uh, ik heb ook met veel plezier hier zojuist uh, binnengegeven oh, ja. met oh, Jessica. <laughs> oh ja, dat was het beste voorbeeld van werkend leren. Anne Baken met zijn zeer ervaren technicus. En we kwamen binnen en er was voor alles mis aan de rende. En dit is wat je eigenlijk, zonder dat je het zo officieel benoemt... Ja. maar is hij bezig aan het leren. In feite wel. Ja, om ja. te gaan met de nieuwe apparaten, de nieuwe schermen. Ja. En wat mij dan ook opvalt, en dat is misschien inderdaad... een beetje het kennisoog in de loop der jaren ontwikkeld. Ik ben veel bij verschillende bedrijven geweest. En dan merk ik hier dat er meteen een teamgevoel is... waarbij de technici en de mensen die het radioprogramma presenteren... Uh, heel nauw samenwerken en ook meteen een hele goede sfeer neerzetten. Maar dat komt door mee, Omdat ik technici, want Anne mag niet uit de school klappen... maar uh, als ik soms een borrel drink met technici... er zijn een hele hoop mislukte presentatoren... Er, er, er, er die denken dat ze belangrijk zijn, dat technici. Maar het is gewoon mijn instelling. Ik weet dat als Anne niet goed schuift, ja. dat ik een waardeloze uitzending heb. En ik weet dat als Damiendo niet goed doet. Dus ik, ik, ik, eigenlijk vind ik ze alle twee maar totaal niets. Maar ik heb ze gewoon nodig. En daarom slijm ik met ze. En het moment dat ik weg ben, ben ik hun naam ook vergeten. Dus ik ben gewoon een heugelachtige uitbuiter alle Mark Zuckerberg. Ik denk okay. ik moet een goede sfeer creëren, zodat ja. ik kan schitteren. En toch werkt het. Ja, ja, ja, ja, ja, ja zo je egoïstisch ben ik wel. Je ziet dat er chemie ontstaat. Ja. Waardoor je denkt, ja, dit gaat inderdaad in een hele ja. mooie basis voor. Maar volgens mij, Anne, je hebt al lang door dat dit toch allemaal poppenkast is van mij. dat ik eigenlijk Maar u bent gepromoveerd in 2003. Dat is 15 jaar geleden. Ja. Uh, uh, op een, een, een leerklimaat, de culturele dimensie van lerenorganisatie. en organisatie. Dus, ja. dus u zegt, oké. Okay, dat we allemaal moeten leren. Hè? De monteur gaat ook de nieuwe auto, het nieuwe ja. merk leren. Uh, uh, Jessica weer met een, een nieuwe postdoctorale opleiding starten. Dan gaat ze ook weer even kijken. We ja. uh, studeren wie is mijn doelgroep. Dat moet u allemaal leren. Ja. Maar u hebt dat leren ook weer in een structuur van bedrijven gezet. Ja, ik ben eigenlijk op zoek gegaan naar wat maakt nou dat het ene bedrijf daar heel goed in slaagt. Dus eigenlijk voortdurend die slagen kan maken. Ik vind Apple daar een fantastisch mooi voorbeeld van. Ja. Uh, Elon Musk natuurlijk met zijn Tesla doet dat ook fantastisch. En die zet inderdaad meteen een sfeer neer in een bedrijf. Waardoor mensen het gevoel hebben dat ze continu het optimale uit zichzelf kunnen halen. Mm -hmm. en, en dat is eigenlijk niet iets wat je kunt kopiëren. Ja, dat kan je wel kopiëren toch? Nee, nee, want ik merk heel vaak als je bij bedrijven komt... dat sommige bedrijven daar heel erg mee worstelen. Die willen dat heel graag. Maar als de oprichter niet die visie heeft... en ook niet de overtuiging dat dat heel belangrijk is... om het beste uit mensen te halen... dan krijg je een heel ander type bedrijf. Oké, okay, ik was u hebt mijn aandacht. Want ik dacht juist dat ieder bedrijf erop uit is om te zeggen... Tenminste, behalve mm -mm. Uh, van die publieke omroepen en zo... die met belastinggeld gefinancierd worden. Maar ik ben mijn hele leven lang eigen ondernemer. Dus dan is het altijd van belang dat ik met zo min mogelijk geld... en met zo min mogelijk mensen het maximale ja. bereik. Ja. En om dat te doen, is het eerste wat je moet leren... is dat die mensen zich goed moeten voelen. Ja. Want als ja. iemand zich lousie voelt, kan die persoon niet presteren. Ja. Nou, en u wilt me zeggen dat bedrijven... Die dat Niet zien? Ja. Nou, het mooie is, zoals je zelf het voorbeeld al geeft, en dat zie ik ook in die verschillen tussen die bedrijven. Ja. Uh, ik, ik heb zelf natuurlijk een beetje naar een afstand naar, naar prem zitten kijken ja. en ik dacht: van wat is prem nou voor iemand? Uh, ik, ik ken ook vrij mooie wetenschappelijke modellen die recent ontwikkeld zijn over wat is een talent nou eigenlijk, welke soorten talenten heb je. Ja. En dan ga ik je even een vraag stellen, mag dat? Ja, je mag net ja? zo achter. Luister, okay. dit wordt echt een leuke <laughs> uitzending. Uh, als je jezelf nu mag vergelijken met een aantal nou, mensen die ga ik even, ik ga wel ja. een rijtje voor ja. maar dan ben ik benieuwd ja. waar je in herkent. Een Einstein, een Elon Musk. Nee. Een Dalai Maima. Nee. Nelson Mandela. Nee. Marie, uh, Moeder Therese. Nee. Max van den Stoel. Nee. Geen enkele? Geen van ze. Oh, dat Het waren vind ik allemaal heel smerige Pachepiers die, alsof ze de wereld willen redden, maar ondertussen waren ze hun eigen ego te bevredigen. Nee, als ik me zou moeten vergelijken, ja. zou ik me vergelijken met uh, uh, uh, Charlie Chaplin. Oh, of mooi. ik zou me vergelijken met... Hoe heet die agitator ook alweer? Uh, uh, uh, uh, eigenlijk vind ik mezelf een nar. Ja. Ik, vind, ik, ik, wil, ik, ik ben pure egoïst die alleen maar alles doet voor zijn eigen egoïsme. Ik wantrouw mensen die altijd zeggen, ik dien de mensheid. Want ja. in feite dien je altijd jezelf. Ja. Nou, dat vind ik heel mooi, want dat is eigenlijk ook de kern van talent. Dat, ja. dat je heel dicht blijft bij iets waar je heel goed in bent. Waar je niet eens altijd heel bewust van bent. Maar je, jij bent er heel goed bewust van. Je zegt, oh, ik vind het heel mooi om de naar te spelen. Om iets nee, maar te... kijk, het, het is simpel. Ja. Uh, uh, als ik, ik zeg ook altijd tegen mensen, als ik aan het eten ben. En iemand naast die heeft honger, dan smaakt het eten mij minder goed. ja. Want ik kijk daar. Dus dan zeg ik. Hey, wil je mee eten? En dan zegt die man. Hé, hey, wat ben je sociaal? Maar ik ben niet sociaal, ik ben asociaal. Want als die man niet mee eet, eet ik niet lekker. Ja, nou, dat is toch heel mooi? Ja, he? ik. Ja. ik, ik uh, uh, kent mevrouw, ik ben met mevrouw niet om me vrouwen genoegen te doen. Ik met mevrouw om mezelf er genoegen te doen. Ik maak dit programma niet om, om de radio-luisteraars ja. genoegen te doen. Ik vind het leuk om radio te maken. Het is mijn passie. Ik hou ja. ervan. En ik heb een omroep gevonden die geen enkele idioot. Niemand wilde verpauwd werken. Omdat ze een rechtsracistische omroep zijn volgens mensen. En ik wilde wel voor ze werken. En ze betalen me meer dan 1450 14, euro om hier twee uur uit mijn nek te kletsen. Bruto. Mm -hmm. Nou, het is toch een fantastisch leven. Ja. Maar je geeft precies de kern van talent weer. Dat je zegt, ja, eigenlijk zijn het de dingen die je van nature heel graag doet. Dus het is een stukje zelfbevrediging, zal ik maar zeggen. En doordat je die dingen doet, ja, merk je dat de hele omgeving daar super van meegeniet. Omdat het zo met passie gebeurt. Ik moet een dringend telefoontje in de uitzending zetten. Dag Ina. Oh, Ina is weg. Ina belde om te vragen of de dames iets langzamer kunnen praten. Ina, ik praat zo snel en je verstaat mij wel. Oh, dit is grappig. Voor het Meestal worden gevraagd of ik langzamer kan. We zullen okay. proberen iets langzamer te praten voor Ina en de anderen. Dus... U vraagt me nu, of jij vraagt me nu, Mirjam, met wie kan je vergelijken? En dan kom ik met dit voorbeeld. Dus dat blijkt je hele theorie niet te kloppen. Ja, dat is waar. Ik, ik, ik vind het zelf wel een mooie theorie. Omdat mm -hmm. ik zie dat er heel veel mensen baat bij hebben... om erachter te komen wat is nu eigenlijk datgene wat je heel erg drijft. Uh, maar waarom moet je rolmodellen hebben? Nou, Het is niet bedoeld als rolmodel. Het is gewoon een manier om... En uiteindelijk zitten daar... Uh, Kijk, want Nelson Mandela heeft ja. 28 jaar in de gevangenis gaan zitten. Dat zal ik nooit doen. Nee. Nee, maar de, en die Dalai Lama die is gevlucht uit, uh, uh, uit Tibet, die zit in India terwijl de Chinezen heel Tibet overnemen. Ik zal gaan, ik was allang gaan heugelen met de Chinezen. Ja. Ik ben echt iemand van levend uh, uh, heugelen. Dat, dat, dat sterven, want als je dood bent kan je niets meer, en al die collaborateurs in de Tweede Wereldoorlog, Heineken mm. die, die hebben doorgeleefd, Fred van der Spek van de PSP, die in het verzet heeft gezeten He, communist was, is na de oorlog door al die vieze vuile kapitalisten die gecollaboreerd hadden met de nazi's is die man een beroepsverbod gekregen waardoor, hij kon uiteindelijk alleen maar Tweede Kamerlid worden Maar to, ik heb, als u Fred van der Spek zijn levensverhaal hoort, dan had je liever kunnen collaboreren met die Duitsers als Freddy Heineken en al die andere mensen, en dat je Gezegd, ja maar ondertussen deed ik goede dingen terwijl Fred van der Spek met zijn liefde heeft gewacht en alles. En na de Tweede Wereldoorlog kalt is gesteld. Mm -hmm. Dus ja ik vind al die mensen die u noemt domme mensen. Want die uiteindelijk offeren ze hun leven op waarvoor. Ja als je het zo bekijkt. Wat ik eigenlijk daar met het voorbeeld wilde laten zien is dat iedere mens een eigen deugd heeft. Uh, Hebben mensen deugden? Ja daar ben ik wel van overtuigd. Dat, ja. Dan moet u maar een paar noemen. Nou, humornaar zijn is een deugd. Dat is iets waar andere mensen heel veel plezier van kunnen Luisteraars, hebben. Luisteraars, wilt u dit? Aan, uh, dan uh, kunnen we hier een notitie van maken... of een soort soundbite Dr. Mirjam Baars... gepromoveerd arbeids- uh, uh, en organisatiepsycholoog, onderwijsdeskundige en bedrijfskundige... zegt dat Primeraar is de deugd van humor en... En een nars zijn. Dus nu maar zei, en een nars zijn, ja. heeft. Nou, al die bellers die beginnen te schelden, dank u wel. <laughs> dus dus de, hier gaan we, kunnen we hier een jingle van maken en zo? Dus oké, okay, gaan we nog kijken. En, en, en dit wat u nu met meedoet, doet, doet u dus in al uw onderzoeken en die bedrijven? Nou, ik merk dat bedrijven die uh, à la Apple zijn... door wijze van spreken, mm -hmm. die zijn heel goed in staat... om die kern van mensen eruit te trekken. Dus die, die zien heel goed, Er dus, zijn uh, vaak ook de oprichters... van, hé, hey, ik haal mensen naar huis... en ik zie wat hun kwaliteiten zijn... Mm -hmm. en ik spreek ze daar ook op aan. Uh, ik noem het voorbeeld van een Einstein. Uh, ja. En dan bedoel ik niet de Einstein... die dan inderdaad heel ingewikkelde theorieën maakt... maar dan bedoel ik eigenlijk de Einstein... die heel erg legierig is, die heel erg uh, gaat voor kennis en wijsheid. Nou, als ik dan iemand moet kiezen... Dan zou ja. ik voor Edison kiezen. Ja. Want die heeft kennis van anderen genomen. Heeft General Electric gemaakt. Het ja. grootste bedrijf. Heeft miljoenen verdiend. Al die wijsheden. Want al die andere wetenschappers. Ja. Konden niet wat Edison kon. Edison kon geld verdienen. Ja, dat is fantastisch. Ja, ja. He, want, want Edison heeft gewoon een conglomeraat gemaakt. Ja. De, terwijl als je kijkt naar Apple mm -hmm. uh, Steve Jobs was een leugenachtige Fantast die de boel bij elkaar loeg Maar hij kon al die knappe koppen Die ja. geen geld konden verdienen Kon hij wel geld laten verdienen Ja, ja Dat is een ontzettende kwaliteit om ja. dat voor elkaar te krijgen maar hij, maar, maar hij was een leugenachtige Manipulator die in eigen Universum liefde mm -mm. Ja, en in feite zie je nu ook met Elon Musk zo'nzelfde ja, dynamiek. Een, ook een randebiel uh, die ja. een auto de, de dingen instuurt die miljarden schuld heeft. Want Tesla heeft nog nooit winst gemaakt. Nee, onder dat is Dus, dus maar u, ik, bewondert, ik, ja. u bewondert charlatans die geld uit de markt kunnen halen en die in hun eigen fantasiewereld leven. Nou, ik, ik, ik denk meer aan Elon Musk. Vind ik vind eigenlijk het, het degene die heel erg het moed laat zien. En dat is ook een kwaliteit van mensen. Ja. Uh, en sommige mensen realiseren zich niet eens dat ze heel moedig zijn. Hè? Ik denk dat op het moment dat je een combinatie hebt van kwaliteit. Dus misschien als je humor en nar bent. Maar ook moedig bent. Kun je ook inderdaad nee, dingen laf. voor elkaar brengen. ik ben laf. Ik ben, ik, ben, ik ben officieel laf. Ik ben heel laf. Maar, maar dan uh, Peter verscheurend vraagt. Het doet afhaken dat de gasten wel, maar Prim niet op de webcam te zien is. Nee, maar ik kom nooit op de webcam, Peter Verschuren. Is het toeval dat vandaag op de geboortedag van Charlie Chaplin... en de trouwdag van zijn ouders... Nou, ik wist helemaal niet dat het de verjaardag van Charlie Chaplin is. En Revies Sitaldin is jarig, onze medewerker. Oh, dat wist ik allemaal niet. Oké, okay. nu, nu, voordat ik naar nou Belles ga, wat luisteraars even... Uh, ik heb nog één nog vraag. Jessica, je, je, jij hebt ook onderzoek gedaan binnen bedrijven naar innovaties. Hè? Ja. Want een van de problemen die er zijn... is, uh, ik begin hier ergens een kleine radio studio... en dan ontdek ik allerlei dingen... en dan gaat de NPO heel veel geld betalen om er binnen te halen. En jij zegt, bedrijven, als je die mensen al in huis hebt... moet je ze dan uh, gaan doen. Dat is, dat is ook een vorm van talentontwikkeling... Ja. naar zeg maar entrepreneurs binnen. Klopt. Nou, dus, dus het hele brede onderzoek van Mirjam Baars... heb jij dus dat facet van... Startups binnen bedrijven gedaan. Uh, nou ja, mijn onderzoek staat eigenlijk los van het onderzoek okay. van, uh, van Mirjam. Ik werd wel getriggerd door Mirjam's onderzoek. Mm. Dat is ook de reden zeg maar, dat ik daar graag aan, uh, aan mee wilde werken. Mijn onderzoek ging vooral naar hoe zorg je ervoor dat je als grote organisatie innovatief en ondernemend blijft. Ja, en je hebt daar een heel dik boek in het Engels samengeschreven met hoe die auteur, met met Geert Duisters. duister. Ja, en dat ja. is in het Engels verschenen, ja, een dikke pil. Nou, valt mee. 150 pagina's. Ja, maar en, en, en behoorlijk wetenschappelijk. En hoe heette dat boek ook alweer? Uh, Corporate Venturing, Organizing for Innovation. Ja, en ja. Uh, uh, dat is nu drie jaar geleden? Ja, klopt. Drie jaar geleden. Ja. En merk je dat zo'n boek bij bedrijven binnenkomt? Dus merk je dat jouw onderzoekswerk... Kijk, want wat ik leuk vind aan jullie twee en waarom ik ook... Kijk, natuurlijk zeg ik wel, lieg ik wel dat als Jessica het zegt dat ik het onmiddellijk doe. Maar waarom ik het leuk vind, is omdat jullie een onderzoek doen wat ook direct in die economie van toepassing ja. is. Ja. He, iedereen vraagt altijd waar dienen onderzoeken. In jullie geval is het. Dus merk je dat jouw onderzoek ook daadwerkelijk heeft geleid... dat bij grote bedrijven ze daar aandacht voor hebben? Word je uitgenodigd om... Ja, oh, ik, ik word uitgenodigd om af en toe lezingen te geven. Mm -hmm. Mensen mailen me naar aanleiding van het boek... omdat mm. ze vragen hebben. Ja. Dus je merkt zeg maar dat dat voor het bedrijfsleven heel interessant is... om vooral wat meer dat toegepaste onderzoek naar binnen te halen. Hè. Dus ja. wetenschappelijk onderzoek is heel belangrijk. Mm -hmm. Toegepast onderzoek is daar een variant op... die vooral voor de buitenwereld vaak wat dichter bij hun eigen praktijk staat. Ja. En maar mevrouw Baars, uh, heel veel mensen zeggen... ja, al deze onderzoeken, dat is prietpraat. Het zijn allemaal aannames, je kan niet het wetenschappelijk onderbouwen... wat je wel kan bij andere dingen. Waarom is wat u doet wel wetenschap en geen prietpraat? Ja, ik denk omdat het uh, ooit begonnen is, 25 jaar geleden. Zoals je net al zei, met een uh, heel wetenschappelijk model. Dus ik heb echt onderzocht, hoe kan je nou eigenlijk dat cultuur dan meten? Dat is best heel lastig, cultuur ten aanzien van leren. En ik heb dat vervolgens inderdaad helemaal doorvertaald... naar hoe kan je dat dan meten in kleine bedrijven, dus de skillers. Langzamer praten voor INA. Ja. Ja. En um, wat ik dan zie, is dat bedrijven daar ook een voordeel mee kunnen doen. En op zich heb ik eigenlijk een heel eenvoudig model. Um, ik heb gekeken ook in dit boek, uh, dat is mijn laatste boek, Leidinggeven ja. en Talentontwikkeling. Dat is van 2016. Ja, ja dan moet u het even omhoog houden. Ik ja, ja goed, het even zo omhoog dan omhoog nee, nee, nee, nee <laughs> je moet naar meekeken. Die camera is deze kant <laughs> okay. gericht. Ja, zo iets hoger, hoger, hoger. Ja, <laughs> ja oké, okay, gaat u verder. En uh, dit is eigenlijk heel actueel. Want vandaag, uh, je noemde het net al, uh, is er een voetbal. Uh, een, uh, PSV, ja. landkampioen geworden. Ja. Ja. En uh, zij. Uh, maar jij bent toch voor Willem II, Jessica? Nee, joh. Ik vind voetbal geen spel. <laughs> <laughs> Ik ben voor rugby, ah, weet ja. je. En. Wat ik dan heel fascinerend vind, en vaak zie je dat managers dat ook heel fascinerend vinden. Die gaan dan kijken naar zo'n topcoach, ja. zo'n topsportcoach. En die gaan kijken wat voor technieken zitten zij nou te gebruiken. En in het boek heb ik bekeken welke technieken zijn dat nou eigenlijk. Nou zijn dat maar vier hele eenvoudige technieken. En eigenlijk noem ik dat altijd de, de technieken voor een goed seksleven zijn precies hetzelfde. Oh, nou nu ik luisteren. Ja, Dames en de technieken om een goed seksleven te hebben zijn hetzelfde om goed leidinggevende te zijn. Dus, dus al, u wil zeggen, alle mislukte leidinggevenden zijn ook slecht. Al die mislukte managers zijn ook slecht in bed. Dat zou zo maar kunnen. Oké, okay, nou luisteraars, ja. komt u mislukte manager tegen wie dan eigenlijk meer slecht? En wat zijn die vier eigenschappen? Ja, of heel eenvoudig. Nee, het is heel simpel. In eerste instantie moet je goed met jezelf overweg kunnen. Dus uh, okay. je, je moet weten wat je prettig vindt, wat je minder prettig vindt. Je moet van je partner weten wat vindt hij prettig, minder prettig. Je moet goed op elkaar ingespeeld zijn. Ik weet helemaal niet wat Anne Bakema prettig vindt of minder prettig. Hè? Maar goed, gaat verder. Yeah. Uh, maar ben je wel mijn partner, Anneke, of uh, uh, Anne Bakema, of ben je gewoon mijn dienaar? Als technicus ben je eigenlijk. Je hebt een microfoon hoor, dat kunnen mensen ook horen wat je zegt. Oh, je hebt hem niet ingesteld. Oh, we hebben speciaal hier een microfoon yeah. gezet... dat de technicus terug kon antwoorden. Maar Anne is vergeten om in te stellen. Gaat verder. Dus je moet je partner goed kennen. Ja, je moet je partner goed op elkaar ingespeeld zijn. Ja. En uh, ook zo nu dan duwe dingen uitproberen. Maar weet u, bij dat goed op elkaar ingespeeld zijn... zal ik een voorbeeld geven. Ik heb ooit bij een beetje groter bedrijf gewerkt. En die zeiden, ja Prim, je probeert zo goed op... Je collega's in te spelen, dat je daarbij jezelf vergeet en ook vaak waar je naartoe gaat. Dus je moet wat meer egoïstisch zijn, want jij bent bezig om de ander. Beter te maken. En je vergeet dan om. Ik zeg, ja, maar ik ben al zo goed. Dus, maar dat was een punt van kritiek. Dat ja, ik te ja. veel meegaf aan anderen. Ja, ja, dat zou kunnen. En uh, ik denk, als je het dan inderdaad, inderdaad doorvertaalt naar een context van een bedrijfsleven, ja. dan zie je dat, uh, en ik, ik heb heel veel gekeken naar Mark Lammers, die ja. nam zet je wel iets, denk ik, hè? Ja. die uh, hockeycoach, ja. die het Nederlands elftal uh, uiteindelijk de gouden plak heeft bezorgd. Ja. Zowel uh, vrouwen als mannen, toch? Ik Mark Lammers ja, hebt gedaan. En uh, ja. met vrouwen hebben Nederlands elftal ja. en later is hij met een mannen in België. Buitenland, geloof ik, ja, België zit die ja, volgens ja. mij... Uh, maar daar is die volgens mij inmiddels wel gestopt, oh. wat ik uh, weet. Maar, um, en die was inderdaad heel goed om zelf, zichzelf heel erg te blijven ontwikkelen. Ja. Dus dat doe jij in feite ook. En daarna keek hij heel goed... Oh, wat doen die mensen uit mijn team nou eigenlijk goed? Wat zijn hun talenten? En hoe kan ik die talenten ook elkaars talenten laten kennen... zodat ze ook goed op het veld op elkaar ingespeeld zijn? Luisteraars, het is 30, het is precies half één. U luistert naar Hilversum 1, het programma heet Zwarte Priet Praat. En mijn gasten zijn Jessica van der Bos en Mirjam Baars en Mirjam Baas heeft als techniek ontwikkeld. Ik ga veel met Prim Slemen En dan gaat hij geen lastige vragen stellen. Heeft u vragen aan Jessica van der Bos of Mirjam baas? Dan mag u bellen naar 0800 1121. En ten overvloede wijs ik u er nadrukkelijk op. Dat programma, dit programma niet een van die wauwelende, mislukte, angstige programma's is. Dat bang is voor u, de luisteraar. U bent mij gelijke, dus ik behandel u ook zo. Als u belt en u zegt leuke, zinnige. of zelfs onzinnige dingen. en daarmee behaagt u de luisteraars. dan krijgt u alle ruimte. Maar zwetst u zwalkend en onverstaanbaar... en martelt u mij luisteraars, dan onderbreek ik u... en als het moet bel ik af. En dat kunt u onbeschoft, dictatoriaal en achterlijk vinden. Prima, belt u dan niet... Even goede vrienden. Oh ja, en het heeft geen enkele zin om die arme Damiendo, die al die zoveel binnenkomende telefoonlijnen moet opnemen, naam opschrijven, in de wacht zeggen, te gaan zeggen wat er <lacht> niet goed is aan mijn gedrag. Want in tegenstelling tot andere mislukte programma's op deze zender ben ik als presentator van dit programma niet de buikspree pop buikspreekpop van een redactie. Maar ik en alleen ik ben verantwoordelijk voor de inhoud van deze uitzending. Daarnaast kan die arme Damiendo er ook niets aan doen dat hij opgeschreven zit met mij. Dus wilt u echt dat ik kennis neem van uw bezwaren? Mail naar zwarte Piet, praat, .tv. Hey, Hé, Damien, nou eigenlijk zoet je hier ergens die mail openen... want je kan die mail niet printen. Zet ik daar? Oh, je kan wel weer printen? Uh, wat anders, dus je moet ergens zo gaan zo kijken. Dan hoop ik dat ik die mail kan lezen. Of u kunt twitteren, zoals de chagherijn Il Flitzo, Die vanavond nog niet getwitterd heeft. Maar zodra ik begin, uh, uh, uh, uh. Dan begint hij te twitteren. Of iemand onderbreekt. En voor vragen op en aanmerkingen voor Jessica van der Bos en Merian Baas. 0800-1121. Als u belt, mag ik u beschimpen, beledigen en ridiculiseren. En u kent de twitteradres. Apenstaat zpp op 1. Of hashtag zwarte Jessica, terwijl je de hele tijd zit, zit je ook te twitteren. Terwijl je heel te gast bent. Nee, ik heb uh, vlak voordat we begonnen... Oh, voordat we begonnen, ja. Ik heb, ik, heb, ik heb geen verstand van Twitter, dus daarom. Oké, okay, we beginnen met Erwin, die had het eerst gebeld. Hallo, Erwin. Erwin is op lijn 1. Oh. Nou, weet je wat, doe jij maar in de uitzending, hoor. Dan doe ik niets. Erwin? Ja? nacht. zeg het maar. Nou, ik heb een simpele vraag. Ja. Hoe zijn, hoe zijn ze daar opgedecht, meneer dames? Wat zei ik, versta je niet. Nou, ik klink nogal erg dubbel, want ik heb mijn radio uitgezet. Ja, de, de, de, de lijn kan misschien een verstoring hebben als je het een beetje ver op... Stel je vraag maar, maar duidelijk in de microfoon praat, alstublieft. En dan hou je die Dat horen die... ver weg van je hoofd, dan hoor je jezelf die dubbel. Nou, oké, okay, daar ben ik dan. Um, simpele vraag: hoe zijn de dames op de gekomen om een dergelijke studie te doen? Dan wel, uh, wat heeft ze tot nu toe daadwerkelijk opgeleverd? Oké, okay, heel goede vraag Erwin. Uh, waarom zijn jullie, ik begin eerst met uh, dochter Mirjam Baars, waarom bent u dat onderzoek gaan doen? Uh, Dan begin ik bij de promotie, hè? Ja, ik ben uh, ooit promotieonderzoek gaan doen omdat ik het interessant vond. Om te, inderdaad, te achterhalen hoe komt het nou dat mensen zich in sommige organisaties beter ontwikkelen dan in andere. En wat kon een organisatie daar zelf aan bijdragen? Maar u was dus, u, u hebt gewoon gestudeerd, u was afgestudeerd. Ja. Bent u toen zo een A.U. geworden aan ja. de universiteit? Ja. ja, welke universiteit? In Nijmegen. Oké, okay, en toen bent u dus daar geplaatst. Gepromoveerd, Dan was u een dus soort student in loondienst Dan ja. gaf u ook les. Precies, en ja. toen bent u gepromoveerd en daarna, wat heeft u toegedaan? En toen ben ik uh, een poosje bij een commercieel onderzoeksbureau gaan werken. Nee. En daarna ben ik voor mezelf begonnen. Hm. En Hoe en lang in, bent u begonnen voor uzelf? Uh, 2003. Okay. En uh, vanaf dat jaar ben ik ook met Intermediair toen het beste werkgeversonderzoek gaan uitvoeren. Uh, en daarin keken we eigenlijk vooral naar hele grote bedrijven, zeg maar. De, dat waren toen veel banken, verzekeraars, uh, maar ook de Shells, Unilevers, Achmea's. En in de loop der jaren hebben we dat onderzoek doorontwikkeld... waarin we veel meer naar scale-up zijn gaan kijken. Maar verdient u daar een behoorlijke boterham mee? Uh, redelijk. Ja, nee, maar ik bedoel, betaalt u 52% belasting... Uh, ja. Oké, okay, want anders was u een loser. Hè? Ik bedoel, je gaat geen eigen bedrijf... Als je geen 52... Ik betaal 52% belasting. Kijk, dat zijn de mensen die meedragen aan deze samenleving. En Jessica, voordat we... Uh, maar één voor de duidelijkheid als U hoorde Mirjam Baars. En die zei dat ik geen nar uh, hoef te spelen. En dan kreeg een tweet hier. Jessica, Prim hoeft geen nar te spelen. hoor, zoals je gemerkt hebt, is hij een natural. Ja, dat kan. Uh, uh, uh, Erwin... Uh, uh, Erwin ja, ja heb je, is je vraag naar uh, geliefde? Oh ja, ik moet Jessica nog vragen. Jessica, waar, waarom ben jij dat onderzoek gaan doen? En wat heeft het jou opgeleverd? Nou ja, uh, ik ben uh, een aantal jaar geleden zelf onderzoek gaan doen... naar innovatie in grote organisaties. Uh, wat je ziet Mag is ik dat... wel vertellen hoe dat kwam? De frustratie, want Erwin, dit weet ik toevallig. Jessica, die uh, is erg innovatief geweest bij universiteiten om zeg maar um, bedrijfsmatige studies aan te bieden... en universiteiten wat meer ondernemend te maken. Ze heeft sommerschools georganiseerd voor studenten uit het buitenland. En eigenlijk moet je dan binnen zo'n universitair apparaat... de hele gang door voordat je iets gedaan krijgt. Dus toen dacht Jessica, als het bij de universiteit zo moeilijk is... laat me gaan onderzoeken of het bij grote bedrijven ook zo moeilijk is. Ja, het klopt. Dus Het was uit ja. de persoonlijke... Ja werkervaring. Ja. ja, precies. En wat je ziet is dat um, grote organisaties het tempo van die jonge start-ups en scale-ups eigenlijk niet goed bij kunnen houden. En um, om die reden vaak de samenwerking opzoeken met uh, start-ups en scale-ups. En daar heeft mijn onderzoek zich zeg maar, vooral op gericht. Om een voorbeeld te geven, luisteraars, als we hier... Nou, we hebben deze nieuwe studio. Uh, aan de, wanneer zijn ze begonnen met de plannen hiervoor vorig jaar? En dan komt er vergaderingen, allerlei dingen... en dan wordt er inspraak rond, dus mag iedereen komen. En dat is typische grote organisatie, de ja. NPO... De, de narcistische parasiterende onderdrukkers... of de, de nepotistische parasiterende onderdrukkers. Die moeten met iedereen praten. En is, terwijl als dit een, een nieuw commercieel radiostation was... was die studio in twee weken gezet. En terwijl we aan het uitzenden zijn, passen we aan. Bewijs van spreken. Ja. Ja. En, en die ja. grote organisaties... Kunnen die snelheid, die zo'n klein lean min radiostationnetje heeft, dat precies. kunnen ze niet hebben. Dus het zijn de grote olietankers versus de kleine speedbootjes, ja. zeg maar. Ja, ja. Precies. Maar die, die olietanker gaat veel meer olie vervoeren dan die kleine speedboot. En dat is exact het grote voordeel voor de kleine speedboot, zeg hmm. maar. Hè. Dus over en weer kunnen die van elkaar profiteren... door strategisch samen te gaan werken. De kleine speedboot, de start-ups, de, start de scale-ups... Die kunnen snel klein hoeveel olie brengen... dus die kunnen snel een ja. nieuwe bedrijf... Ja. Maar die hebben, die hebben wel weer behoefte aan um, toegang tot... Um, uh, financiën, tot labs, tot uh, kennis en expertise... waar ze zelf eigenlijk te klein voor zijn. Die ja. grote bedrijven hebben dat soort uh, voorzieningen... maar missen de, de flexibiliteit en de snelheid... Zeg maar, om in te spelen op uh, innovatieve ontwikkelingen. Mm -hmm. En door samen te gaan werken zeg maar, kunnen ze elkaar daarbij helpen. Heeft dat jou iets gebracht? Want jij bent nog steeds in dienst bij de Universiteit Tilburg. Dat klopt, ja. Maar ik heb daarnaast ook mijn eigen onderneming. Van oh. waaruit ik onder andere zeg maar Mirjam helpt bij haar onderzoek. Uh -huh. En op basis van uh, het boek wat ik geschreven heb ook lezingen geef. En uh, inderdaad cool. opdrachten uitvoer. Oh, ja. Dus uh, Erwin, tevreden? Oh, een hele snelle vraag nog. Ja. Kan een uh, universiteit toch niet gewoon leren van de studenten die samenwerken... waardoor je dan een betere opleidingsniveau krijgt? Dat, heel, dat is een, een hele goede vraag. En ik denk dat je daar gelijk in hebt. Ja, ik denk dat het voor een universiteit belangrijk is om te kijken naar de doelgroep. En de behoeften die die doelgroep heeft. En daar op in te spelen. En weet je wat het leuk is Erwin? Er is een tijdje een, een krimp geweest van het aantal leerlingen. Maar daarom hou ik van Nederland. Want er zijn al cijfers dat vanaf 2020... 20, er weer een groei komt in de basisscholen. En dan kunnen ze meteen weer doorrekenen. Dus die universiteiten gaan straks meer studenten krijgen. En de Nederlandse universiteiten hebben steeds meer buitenlandse studenten. Dus het, wordt, het is gewoon een leerfabriek aan het worden. En op een gegeven moment zullen ze, om die studenten te binden, iets moeten bieden waardoor die studenten naar ze toe willen komen. Ja, ja. ja dat heb ik nog maar één opmerking. Dat is in Den Haag geplaatst. Hoe kunnen ze nou leren van de universiteiten... waardoor leraren meer kunnen verdienen? Nou, luister naar de studenten die daarvan komen. Nee, leraren kunnen meer verdienen als ze stoppen om in loondienst te gaan... en te zeggen, ik ga gewoon niet werken als jullie me niet meer betalen... en ZZP'ers worden. Dit is een markt... Jongen, dit, dit, dit, kijk, ja, ik ben ZZP'er. Ik ben geen loonslaaf. En het moment dat Pound zegt, nou, dat doe ik niet. Dan zeg ik, doe ik, ik ga weg. En er zijn twintig andere mensen die me willen. Dit is de tijd om loonezen te stellen. Er is te kort, want ja, daar ga ik nu over praten... Maar dankjewel je, je, voor het bellen, Erwin. Oké. Okay, nou, en okay. die was echt een heel intelligente beller. Dankjewel. <laughs> ik hoop dat de volgende bellers jouw niveau kunnen halen. Oké. Okay, Oké, okay, dankjewel. Als ik nu het berend wil druk komt hij dan erin. Ja, ja, Berend Willem, nacht. Even, Berend Willem is een vaste beller. Berend Willem, luister goed. Erwin heeft net een, de lat hoog gelegd. Dit is het voorbeeld Heel van een hoog. inhoudelijk goede beller die niet wouwelt. Dus als je wouwelt, gooi ik er meteen eruit. Dus kom maar op met je intelligente opmerking. Ik leg, ik leg de lat nog hoger. Oké, okay, vertel. Wacht, uh, ik heb een vraag. Talent heb je en hoef je niet te ontwikkelen? En dan vraag ik, wat ontwikkelen jullie dan nog? Nog een keer. Ja, ja, ik stap op, heb je? Stap op. Ik, je hebt het gehoord, hè, ja. Mirjam. Uh, uh, uh, oh, ik vind het fantastisch, hele mooie uitspraak. Ja. Ik, ik zou het zelf niet mooi kunnen formuleren. Talent nee. heb je en hoef je niet te ontwikkelen. Uh, maar dat is ik denk dat er, Ja, daar zit wel een kern van waarheid nee, in. Nee, want talent heb je. Maar Berend Willem, ik zou je een voorbeeld geven. Eh, uh, eh, uh, eh. Uh, ik had het met Damien Doe vandaag geroepen. Damien Doe heeft nog nooit radio gemaakt. Dus misschien heeft hij wel een talent voor radioontwikkeling. Ja. Maar in zijn leven is hij nooit in aanraking gekomen met radio maken ja. Dus dat talent is nooit uit hem gekomen. Mm -hmm. Dus eerst moet je de kans krijgen... dat je talent tot, tot, tot, uh, tot, ja. tot wasdom, of tenminste tot het zichtbaar wordt. Dus Berend Willem, jij hebt een talent voor oude hoeren. Maar als jij uh, een doodstomme vader en moeder had. en in een de klooster zat waar je nooit zou oude hoeren. zou je nooit weten dat je goed in de, in de ruimte kan lullen? Ja. Oké, okay, dat is één. Twee, als we vervolgens weten dat je kan lullen. Moet je talent wel ontwikkeld worden, dokter Baars? Want ik moet hem leren dat je op de radio niet te snel moet praten dat niemand het kan verstaan. Je moet ook leren hoe je een beetje afstand van de microfoon moet hebben. Je moet ook leren dat je maar één. On en dat is talentontwikkeling. Ja, ja daar heb je het over. Maar maar, maar, maar. Maar is nou mevrouw is mevrouw nou iemand die de talenten gaat uitbuiten? Dat is wel een mooie. Nou, ik, ik, ik vind het een hele mooie. Uitspraak die je doet. Want wat je ook wel ziet is dat tegenwoordig... het draait heel erg om talentontwikkeling. We roepen met z'n allen mensen moeten zich blijven ontwikkelen. Maar het, er zit ook absoluut economisch belang achter. Dus je kunt je inderdaad afvragen waar ja, zit het geld? Ja, dat is geld. Maar, maar uh, natuurlijk, Berend Willem. Wat moet ze doen zonder geld? Rot toch op, ja, man. Ben, ben, Omdat jij je oude uh, man bent die van ons belastinggeld... daar lekker zit rond de dingen zo... In oh, in de... ja, oh, ja. Uh, je moet geld verdienen, Berend die... Willem. We, niet Alleen iedereen is een zo profiteer zoals jij. Nee, LM betekent betalend, betalend. Ja, maar, maar, maar luister, hoe, jij bent toch al bijna 80 en leeft toch van, weet ik veel, de AOWM. Ja, allerlei jij, bent, jij bent, uh, prem prem, jij bent een ego man. Dat, dat, dat weten we allang, Berit Willem, vanaf de eerste uitzending toen je belde in januari. Maar wat ik je wil vragen, Berit Willem, je, je leeft toch gewoon. Januari, al twee uh, jaar geleden. Januari 2016 belde jij in mijn eerste uitzending. Juist. Ja, je was heel en leuk, je hoor. De... Je hebt zelf de uitzending ben, gehaald ben, van dat. Ik ben de leukste man die je maar wil uh, wensen. Ja ja, ja, ja, ja, ja, dat wel. Maar je, je zwetst wel vaak ontzettend geworden. Gaat het wel goed of drinken te veel waardoor het uh, niveau van je achteruit is gegaan? Oh, ik heb vanavond een pilsje op omdat PSV gewonnen heeft. Ah, gefeliciteerd. En heen Copyright, die drinkt een glaasje tonic omdat Charlie Chaplin jarig is. Nou zeg, luister, waarom hoor ik die collega van haar niet, die erbij is? Jessica. Omdat Jessica vindt dat Mirjam uh, het grootste podium moet krijgen. En daarom moet ik iedere keer naar Jessica toe om een vraag te stellen. Want ze is eigenlijk hier gekomen alleen maar om Mirjam uh, uh, in, het, uh, in een andere dus het een, aandacht te doen. Is uh, het een lesbisch echtpaar? Nee, rot op. Jessica is getrouwd. Ik weet niet. Mirjam, ben je hetero of homo? Ik ben getrouwd. Uh, ja, maar ik ben getrouwd met een vrouw of een man. Met de man. Oh ja, ze is hetero. Ja, ik weet dat niet. Maar Berend Willem, dat interesseert me niet. Ik ben niet zo iemand zoals jij... dat je alleen maar in achterlijk denkt... Wat vrouw, man, je moet erkennen kennen zijn ontwikkeling. Nou, Ik ga jouw talent ontwikkelen door nu op te hangen. Heh. Kijk, dat is weer een voordeel. Dan gaan we naar Tom. Uh, even kijken, ik moet hier drukken. Of nee, Anne heeft hem voor me erin. Heb je hem voor me erin gegooid? Tom, lijn 3. Uh, dag Tom. Hallo. Goedendacht, zeg het maar. Ja, ik had een vraagje. Um, Vraag wordt uh, Apple als ideaal bedrijf afgeschilderd. Ik hoor het nu ook in de uitzending... Uh, mijn vraag is of dat uh, bij de dames de biografie van Steve Jobs uh, gelezen hebben. Nou, Mirjam gaf het als wel. voorbeeld. We gaan het aan Mirjam Heb je dus de biografie van Steve Jobs? Ja, ik heb hem gelezen. En wat ik heel erg fascinerend in vond is dat hij... en dat doet Elon Musk ook, want dat boek ben ik recent ook aan het lezen geweest. Dat zijn alle twee leiders die heel erg de, de mensen blijven uitdagen... Tot, tot op het irritante toe. Dat zijn geen vre, prettige mensen doorgaans. Uh, maar zij zien talenten in mensen. En ze zeggen, gaan eigenlijk tot het gaatje om die talenten te benutten. En de, uh, zij trekken dus ook mensen aan die bereid zijn tot het gaatje te gaan. Dus er zijn geen mensen die dan ja. zeggen... om vijf sluit ik de deur achter mijn deur. Nee, ja, ja. Maar ik heb verschillende passages gelezen in dat boek. Ja. Hè? En dan uh, leidt u een team van talenten. En dan zijn er twee ontwikkeltrajecten. En dan ben ik een talent en ik zit in het ene ontwikkeltraject. Uh, traject. En een ander team in het ander. En dan... Uh, uh, Word je tegen bent elkaar op, uitgespeeld. Uh, je bent, ja, je bent... Je bent je, je, het is niet gelukt. Uh, jouw product, wat dat de reden is, kan me niet schelen. En uh, ik ontsla het hele team dan zit je toch niet mensen te motiveren. Nee, maar Tom, Tom, Tom, wacht even. Je moet wel ja. even onthouden. Um, bijna alle mensen... want ik heb uh, uh, een heel artikel gelezen. Uh, alle mensen die voor hem hebben gewerkt... die talent, ja, zelfs die ontslagen zijn... zijn later, hij had gelijk. En alle mensen die daar gewerkt hebben... zijn later ook beter terechtgekomen. Dus... Je, is. je moet me genoegen doen als je ooit tijd hebt. Er is een boek van Eckhart Winsen... Ja. De oprichter van BDO. Was dat? Hoe heet dat ding? BDO. Nee, BDO, die softwaregroep. Hij is overleden, heeft Eckert's Notes geschreven. Ja. En uh, ik heb Eckert leren kennen. En we zijn bevriend geraakt. En ik vond hem een geweldige man. En hij zei ooit uh, uh, tegen mij, uh, Tom. Hij zegt, kijk. Als iemand in je organisatie heel goed functioneert. En die wordt weggekocht door een ander bedrijf. Is het een zegen voor je bedrijf. Want doordat hij weggaat, kan iemand anders groeien. En hij zei als iemand heel veel ruzie maakt en weggaat... is het een zegen voor het bedrijf... want dan gaat de factor ruzie weg... en komt er weer iets anders erbij. En heeft een van de grootste softwarebedrijven gemaakt... die Nederland ooit gekend heeft. Ja. Dus, dus er is niets mis... En ik denk dat dat aan jouw vraag ter grondslag ligt. Jij vindt dat er een bepaalde inhumaniteit zit in de wezen hoe je omgaat met dat talent. Maar die inhumaniteit, als ik dokter Baars haar voorbeeld mee mag nemen. In de turrensport zit er een inhumaniteit ja. bij die jonge beestjes. Om, om, om dat turrentalent bij het voetbal zit er een inhumaniteit als Ajax of PSV talentjes wegsturen die het net niet hebben. Ja. Maar die inhumaniteit we ook... zorgt wel ja. dat het ja. talent... Kijk naar de vioolspeler of de pianospeler. speler die... Ja, ja. ja. ja. ja. maar dan heb ik heb daar toch nog een, een tegenargument op volgens deze uitspraak, Bernd. Kijk, uh, die inhumaniteit die werkt uh, van de honderd keer, misschien, weet ik niet zeker, maar misschien 90 keer niet of 99 keer niet en toevallig één keer wel. En dat is dan die talentvolle uh, uh, violisten en dan is dat toevallig uh, het Apple-bedrijf. En dan ineens, omdat iedereen, omdat die wel in het nieuws komen... en media aandacht krijgen... dan ineens gaan we zeggen dat die manier van inhumaniteit... Uh, of uh, inumaan uh, leiding geven, dat het toch wel uh, tot grote successen kan leiden. En wat doen we met die 99 uh, anderen? Die Tom, allemaal, even ademhalen, uh, want ik ga je ook weer radiotechnisch helpen. Je maakt een goed punt. Dan moet je even daarbij stoppen dat die luisteraar dat punt van jou in zijn kreeg, prim, okay. ja, ja, kwam. Okay. Dus je hebt nu gezegd, oké, okay, die inhumaniteit van de één wordt gepresenteerd bij de 99 anderen. Kijk naar de dokter die hier uh, aan zit. Wilt u erop reageren? Ja, ik, ik zou het niet zozeer op die inhumaniteit willen gooien. Wat ik zelf zie, en dat vind ik heel knap van Apple. En ik vind dat Elon Musk dat nog veel krachtiger doet. Dat zij zo gedreven zijn door innovatie... dat ze daar ook een club mensen om zich heen weten te verzamelen... die die innovatie tot stand kan brengen. En wat je dan bereikt, dat is eigenlijk heel knap. Namelijk dat je uh, niet zozeer... Ik heb het in de crisistijd gemerkt. Toen zag ik dat... Uh, we hadden toen 80 bedrijven die meededen aan ons onderzoek. Uh, en in de crisistijd zag je eigenlijk dat de bedrijven die heel erg lerend waren... dus heel erg een leercultuur hadden, die kwamen vrij goed die crisis door. En dat waren bedrijven die, vind ik dan een beetje het signatuur... à la Apple en Elon Musk bedrijven hebben... die waren zo bezig met innovatie dat ze niet in de gaten hadden... dat de markt eigenlijk aan het verslechteren was. En dat kon ook niet, want ze waren zelf markt aan het bepalen... omdat ze zo innovatief waren. Mensen kopen graag iets wat innovatief is en wat een toegevoegde waarde biedt. Dan weet je wat het, het grappige is. Als we, als we ja. nemen, wanneer de crisis in Nederland begonnen? 2008, 2009? Ja. ja. De beste jaren. Ik, ben, ik, ik werk al, ja, tijdens mijn studie ook, maar zeg maar officieel werk ik vanaf 1990 als advocaat. De jaren, ik weet de booming jaren 90, 2000. Toen ging ik soms naar huis met, met, met, met, met uh, wat was mijn belastbaar inkomen. Nog geen 32.000 gulden. Maar als ik kijk 2008 tot en met 2013, 14. Dat waren de beste jaren tijdens de crisis. Maar dat was omdat ik, ik, ik was innovatief. Ik was multimediaal informatieverstrekker geworden. Iedereen was nog normaal presentator dagvoorzitter. dag ik, voorzitter. Ik, ik, ik deed van alles. Ik, ik ontwikkelde mezelf. Ik provoceerde. Ja. Ik ging ook wat meer richting economie en bedrijf ontwikkelen. Dus, dus, dus het ja, klopt hè? wel. En al die andere mensen die alleen nog zeg maar, van het zwart zijn hun werk maakten. Of het zijn van uh, politiek. Die hadden te weinig werk. Want men had geen geld meer om intelligente mensen in te huren. Uh, uh, Oké. Okay. Ik ben het uh, niet volledig eens. Wat voor werk eens. doe je, Tom? Ik ben uh, zelf... Uh, uh, ik ben zelf met een uh, start-up bezig. Voor wat? Dus uh, ik, ik heb altijd in de gezondheidszorg... Mm -hmm. en in het uh, uh, data, zeg maar, het GDPR gebeuren. Ho, ho, ho, dat, uh, je dat, hebt een start-up in de medische sector die wat ja, doet? Nee, nee, in de, nee, in de data, uh, het, uh, zeg maar, het probleem van Facebook... De data-analyse. Ja, de data, ja na de data -analyse, ik wil dat elke burger... Ja. elke burger uh, zijn regie kan krijgen over zijn eigen data. Ja, maar dan, daarvoor Door heb je een bedrijf... Voorbeeld... Stel, maar wat even, is je bedrijf al begonnen? Dus als, als ja, ik ja, nee, tj, drie jaar, al drie jaar. Oké, okay, even en vraag. Heel... Ik kom bij jou. Werk je ja. voor particulieren of voor bedrijven? Ik werk voor uh, bedrijven. Dus bedrijven betalen nu omdat particulieren... Uh, het is nog iets te vroeg met aan hen. Uh... Oké, okay, ik heb een bedrijf. en uh, mijn bedrijf levert diensten aan bijvoorbeeld uh, het radiostations. En ik lever aan bedrijven. Informatie, ze komen bij me zeggen: Prim, dit is het probleem. Dat wil ik geanalyseerd hebben. Kan je me daarvoor een advies geven? Als ik nu bij je kom en ik wil dat mijn data niet naar de andere kan, Wat doe je concreet voor mij? Wat ik concreet voor jou doe, als jij een app ontwikkelt, ja. bijvoorbeeld je mag stemmen of zitten en, uh, en ik moet nu, ik heb mijn naam opgegeven, ja. uh, dan zorg ik ervoor dat jouw data in een database terechtkomt. Ja. Uh, zodat jij geen last meer hebt van de hele regulering rond uh, de privacy, uh, die, ja. die Europese re regulering. Ja. En dan zorg ik ervoor dat dus mensen die zich bij jou hebben opgegeven, dat die uh, eigen eigenhandig kunnen beschikken over de data zodat jij niet meer de baas bent over mijn data... of de data van jouw luisteraar... Ho, hoe heet, luisteraar je, hoe stel... heet jouw bedrijf? De, het bedrijf heet Selfcare. Selfcare. En waar is het gevestigd? In Breda. In Breda. Oké. Okay. Nou, en je naam is Tom. Nou, wie weet nodig je keertje uit om te komen vertellen dat over je is... bedrijf. Ja, mooi. Kom je daar nou wel naar versum? Ja, ja oké. Okay. Helemaal gratis. Je krijgt geen geld, want ik moet alle geld trekken. Nee, <laughs> oké, okay. okay, dankjewel. Oh, God, weet je wat ik grappig vind? Dankjewel, Tom. Uh, het is heel grappig, Mirjam en Jessica. Je krijgt andere bellers. Behalve uh, Berend Willem. Die dan toch wel een beetje leuk was. Maar je ziet ook andere werken met heel gerichte vragen. Ja, uh, heel sec. onderwerp gedreven. Ja. Als je dus kijkt ja. de vorige keer. oké, okay, ik, ga, ik ga Dennis nog in de uitzending doen. Uh, gooi Dennis voor me erin alsjeblieft. Uh, luisteraars, u luistert naar Versum 1. Mijn ja. gasten zijn Jessica van der Bos En de Mirjam Baars. En het gaat over de arbeidsmarkt. En de ontwikkeling van talent. En ik had nog een heleboel vragen die ik wilde stellen. Maar de bellers gaan voor. Dennis zeg het maar. Ja, goedenavond, Prem met Dennis. Dag Dennis. Uh, ik heb een vraagje aan de dames. Ja. Uh, zijn zij bekend met de beweging... <coughs> bijzonderebreinen.nl? Hoe? Bijzonderebreinen.nl? Bijzondere of bijzondere? Ja, bijzondere. Oké, okay, bijzondere. bijzonderebreinen.nl. Ik heb er nog nooit van gehoord. Ik heb, uw ik heb wel van Brein gehoord... maar ik weet niet of dat hetzelfde is... En Jessica, jij? Nee, nooit nee nog nooit. Nee. Ja. Dus Jessica, nou, luisteraars, uh, voor de duidelijkheid. Sorry hoor. Jessica is Jessica van der Bos. En Miriam Baars is ba mevrouw Baars. Want ik ken Miriam Baars van pas, Hij is een vriendin. Dus als u weet dat ik Jessica zeg, dan bedoel ik die blonde die heet Jessica van der Bos. En ik zeg mevrouw Baars, dan bedoel ik de brunette, donkerblonde. die uh, uh, van Set Action is. Ja. Wat is er met bijzondere brainen, ja. Dennis? Nou, uh, dat, is, uh, dat is een beweging. Mm -hmm. Die uh, zich uh, sterk maakt voor mensen die out of the box denken. Mm -hmm. en, en, en dat en die zijn dus. Uh, maar, maar waarom. Maar, maar, maar leg me nou even. Sorry, ik was water halen. Maar leg me nou even uit waarom mensen die out of the box denken. een stomme stichting moeten hebben. Ik denk zo out of the box dat ik in geen enkele stichting pas. Nou, omdat een heleboel mensen die out of the box uh, denken. Uh, door het bedrijfsleven. Uh, uitgewerkt worden. Oké, okay, wacht, wacht, wacht. Die Ten eerste, wat even Dennis, Dennis, de regel 1 ja. bij dit programma is... als je iets beweert, moet je het... er zijn een heleboel mensen die... Out hoe heb je exacte cijfers? Uh, nee. Uh, dus jij, nou, hebt nou, een, nou, jij hebt een mening... en die mening is dat er volgens jou... een heleboel mensen die out of the box denken... uit bedrijven worden geschopt. Nee, dat zeg ik niet. Ik zeg... Uh, de beweging bijzonderebreinen.nl... Ja? ja? Die maakt zich sterk voor een aantal mensen, voor out of the box denkers, die in bedrijven op het zijspoor worden gezet door vooroordelen of door, of door moeilijk gedrag dat ze hebben Oké, okay, even voor de duidelijkheid hoor uh, uh, Dennis. Ik ken iemand die out of the box denkt, die komt namelijk s ochtends om 9 uur aan het werk, stinkend naar alcohol... En uh, uh, zegt, ik ben zo out of the box... dat ik niet om half negen hoef te zijn... en dat ik niet nuchter op mijn werk hoef te zijn... en dat ik tijdens mijn werk lekker mijn jenever kan drinken. Dat is out of the box. Maar die trap ja, je exact. uit het bedrijf. Ja. Maar ik heb het uh, echt wel bijvoorbeeld... Facebook, Google, Apple... Nee, of maar definieer welke out of the box... mensen bijzondere breinen nou willen ondersteunen. Nou, uh, die, worden of, uh, ja, die, die worden uitgesloten bijvoorbeeld doordat door, ze door te slim zijn... of niet emo, emotioneel uh, intelligent okay. genoeg... Ik, om ken iemand, even, ik ken iemand die kwam bij een bedrijf, die werkte daar... en toen kwam een manager en die zei... zou je alsjeblieft uh, dit stuk uh, uh, willen, uh, willen afmaken? En zo, toen zei ik ben te slim om dit soort stomme stukken af te maken. Dat is out of the box denken, maar die persoon zou ik ook ontslaan. Dus geef me een concreet voorbeeld welk bijzonder brein... ...jij voor wil opkomen en wat voor gedrag? Want je praat in algemeenheden. Oh, nou... <coughs> ik ben uh, zelf een uh, bijzonder brein, noem ik het... ...die heel erg uh, veel talent heeft. En ik ben uiteindelijk ZZV geworden. Maar toen ik acht jaar bij een adviesbureau zat... ...ben ik door uh, politiek spel... Ja, ben je hey, sorry hoor Dennis, dit is huilie huilie, weet je wat jij doet? Jij bent zo iemand die zelf één ding huilie huilie, dan ga je zogenaamde stichting beginnen. En dan ga je het ook nog bijzondere bruinen doen, zodat je je privéoorlog kan, kan voeren. Terwijl je moet zeggen, ja, ik was daar ongeschikt, punt. Dan ga ik naar een andere plek waar ik wel geschikt ben. Nee. Dochter uh, Maas, als u het met me oneens bent of Jessica, moet jullie vooral ingrijpen hoor. Nee, die, die website die ik noemde, dat is een... een een, een stichting die niet van mijn is. Oké, okay, maar daar ben je gaan huilen heulen. Nee, dat is een... een, een, een die, die organiseert uh, uh, empowerment-sessies... Om, om, om mensen toch nog assertiever te maken... om zich te, te redden in, in, in, de, in het bedrijfsleven... Waar, waar ze door politieke spelletjes en et cetera... Okay. Uh, niet, niet te vonden tot hun talent komen. van Dennis, Daarom, uh, ik ga Lieven Dennis, onthoud één ding. In de hele wereld in alle organisaties, zodra je drie, twee mensen bij elkaar zet, alles zit in een man-vrouw-relatie, worden er politieke spelletjes gespeeld. Politieke spelletjes worden altijd gespeeld omdat als mensen bij elkaar zijn, dokter ik kijk even naar u, ieder bedrijf, we hebben nog maar drie minuten hoor, maar dit is toch zo, ieder bedrijf is een van de, iedere organisatie, wordt er spelletjes gespeeld omdat ego's in de weg staan en mensen meer willen dan ze kunnen. Ja, ik, ik kan ja. daar. Ja, we zijn heel gelijk in print. Ja. Helemaal gelijk. Nou, dus Dennis, wat zit je dan te huilen als er een politiek spelletje wordt gespeeld? Dat wil zeggen dat je ongeschikt nee, maar, bent. Nee, maar omdat ik zeg... Ik, de, de geeks en de nerds zijn meer ICT'ers, hè? De, de, de, ja. die de, dus de geeks en de, girl, uh, de nerds... Weet je, de, Dennis, ik de, heb een probleem. Luister, ik heb je lang genoeg aangehoord. Ik dacht, er zit iets interessants voor mijn luisteraars in. Maar je hebt bijzondere breiden genoemd. Wil je nog iets kwijt, behalve de, dat hele verhaal van je? Nou, ik denk... Ik, ik, ik, ik, ik zou benieuwd zijn uh, uh, als we naar die website gaan en kijken of, uh, of die mensen op die site, die, waarvoor die stichting opkomt, of die uh, eventueel zich kunnen redden in een normaal uh, bedrijfsleven. Maar weet je, kijk, weet je wat je weer zegt? De er is, je zegt een normaal bedrijfsleven. Wat is normaal? Ik vind mezelf normaal. 90% van de wereld vindt me abnormaal, maar ik vind die 90% van de wereld abnormale koeien. Die allemaal achter die koevoeren lopen en in de kont in de kudde. En die vervolgens naar de afrond gaan en, en ervan neerstorten. En een heel saai lief hebben, waar ze de hele leven in hun kudde hebben gelopen. Ik wil buiten die kudde lopen, maar ik, word, ik, ik vind mezelf normaal. Maar die mensen vinden mij abnormaal. Dus je gebruikt zo van die woorden waar je niet over hebt nagedacht. Ik weet niet of je bijzonder brein bent. Volgens mij ben je mislukt brein. Oh, dat kan ook. Inderdaad, Het kan, uh, inderdaad kan ook mislukt zijn. Ja, uh, maar... Uh, ja, Want ik weet niet maar. wat de norm is voor een gelukt brein. Ja, nee, maar het is maar vanuit welk perspectief je bekijkt. Ja. Maar ik wilde gewoon even beweten of die... Die die je nee, je Jessica van der Bos en Mirjam Baars hebben nog nooit van bijzondere breinen gehoord. Maar Jessica zat ja. er net op te kijken. Hè? Ja, ja. Ja. ja, het is een, uh, het is een um, MKB Innovatie Top 100 bedrijf van 2018. Genomineerd, zijn oh, ze. Bijzondere breinen. Ja, en ze richten zich vooral op uh, mensen die zeg maar uh, bijvoorbeeld hoogbegaafd zijn. Ja. En als gevolg daarvan zeg maar. Um, uh, nou ja, op zoek zijn naar uh, kansen en mogelijkheden. Oh, misschien moet ik ze gaan uitnodigen samen met het bedrijf. Dus zelfkeer en dan bijzondere breinen. Kijk, ik heb twee bijzondere vrouwen als gast. Uh, en ik kreeg alweer bijzondere onderwerpen. Luisteraars. Uh, dankjewel uh, Dennis. Luisteraars. Het is inmiddels negen. een paar minuten voor één. En ik heb nog zoveel vragen over de arm is maar een schaarste en vaste man. Maar Loreen is alweer aan de telefoon. Dus uh, dit wordt alweer zo'n uitzending waar ik aan het eind van ga zeggen, goh, ik wilde nog zoveel vragen. Maar we gaan zo meteen na het nieuws van één uur verder met dit innovatieve programma. Met de geweldige, wat was ik nou? Prim Radakishun, uh, uh, daar. <lacht>